De Gezondheidsraad beslist waarschijnlijk begin volgend jaar... of het middel in het Rijksvaccinatieprogramma komt. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet wil het aantal ongelukken op het water terugdringen. En daarvoor wordt onderzocht of er een verplicht vaarbewijs... voor de pleziervaart ingevoerd kan worden. Nu is een zogeheten klein vaarbewijs pas verplicht bij boten vanaf 15 meter... of bij boten die sneller gaan dan 20 kilometer per uur. Watersportorganisaties vinden dat er beter geïnvesteerd kan worden in meer handhaving op het water, zodat asociaal gedrag kan worden aangepakt. Griekenland krijgt dit weekend opnieuw te maken met extreme hitte. De temperaturen kunnen volgens meteorologen oplopen tot 45 graden. Mensen hebben het advies gekregen om binnen te blijven en de Acropolis en andere toeristische plekken zijn op het heetst van de dag dicht. Door de hitte wordt gevreesd dat de bosbranden in Griekenland verder oplaaien. Vanuit andere EU-landen zijn blusvliegtuigen en brandweerlieden naar Athene gestuurd om te helpen. In Italië zijn de namen van niet-biologische lesbische moeders van de geboorteactes van hun kinderen gehaald. Dit kan door nieuwe wetgeving van de conservatieve regering. Eerder werd al bekend dat alleen de naam van de biologische ouder nog op de geboorteakte mag komen te staan... In Padua zijn nu met terugwerkende kracht geboorteactes aangepast. Door de wijziging krijgen de niet geregistreerde ouders minder rechten. Zo hebben ze toestemming nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren. Zoals een kind uit school ophalen. Het weer, bewolking en hier en daar een bui. Vanmiddag op meer plaatsen regen. Tussendoor wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 ...is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Toebak leeft. Ja, het is toch een hele uh, heugelijke dag. hoor. Ja, het is een hele heugelijke dag namelijk. Het is voor de miljoenste keer dat we die auto horen. Uh, reclame voorbij horen gaan, volgens mij. Ja, toch? Ja. Ja, ja, uh, na iedere, iedere reclame, de, de, of na ieder journaal komt die. Ja, volgens mij. Want is de miljoenste keer, dus dan mogen we best wel ja. stilstaan. 24 keer per dag. Ja. Applausje en, maar. We zijn, we zijn er weer. Verdorie yes. zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, het is toch prachtig, jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Alle zitten feestje zit hier, jongen. Echt waar. Het is schitterend. Ja, ik heb het vaker gezegd. Uh, een epifaan moment. Yes. Zeker, dat vind ik ook. Echt dat we bij elkaar zijn gekomen. Met z'n drieën in dit grijsachtige zandvoet, ja. En we zitten gewoon uur uh, zaterochtend gewoon ontzettend te vergallen. Nou ja, dat <lacht> nee, vind ik niet hoor. Dat is Ja, zien. Nee, ja, want ik maak zoveel indruk altijd. Hoor ik van mensen dat de hele nou. dag naar het Filistijn is gewoon ja, nee, <lacht> helemaal ik, klaar. Ik nou. hoorde toch weer iemand die zei van... Ja, je was jarig hè? ik hoorde het op de radio. Of vond leuk? Ik wel leuk. Ja. Ja. En ja. ze hebben ook, wat, wat ook erg leuk is... Vorige week toen werd plotseling een heel oud interview van mijzelf over... Het raadhuis dat er toen 100 jaar bestond werd uitgezonden. Oh. En ik denk van, hè, huh? ik Pieter Joustra. En dan zijn hij nu een interview met Jolande Verstegen. <laughs> ik denk, hè, huh? hoezo? Ik zit hier. Weet je? Ja, ja oké, okay, dat vond je wel heel apart. Nou ja. goed, ja, het, het was geen. Het was geen. In de bossen bij Berlijn loopt waarschijnlijk toch geen leeuw rond. Er werd uh, sinds gisteren gezocht, vanwege dit filmpje. Maar volgens kennis kan het geen leeuw zijn. Dat hier wat dat afgebeeld, was, had een ronde ruggen. Ja? Die beinen ja? zijn in de contour zeer dik. Oh, het zijn dikke benen. Ja, dat zien we wel vaker Maar die <laughs> ja. waren toch uh, dikke benen van een uh, wild zwijn. Ja. Oh, wild zwijn. Ja, een zwijnhond. Wij dachten, ja. van, wij dachten ja. gewoon even zelf, het gaat helemaal fouten. Fout lopen oh, oh. daar in die borsten. Maar helaas, het is ja. heel saai gewoon. Nou, Vandaag is in de Telegraaf wel. een heel stuk erover dat we oh. in Nederland wel meer gekkigheid hebben van... zwem daar een haai. Ja, dat schijnt wel vaker ja. voor te komen. Het komt hè? ook een, een Puma is ergens gesignaleerd. Ja. Oh. Ook nog eerder zo'n een Leo ergens tussen de borsten. Nou, het is allemaal niet waar Ik hij... Oh, dat vind het eigenlijk wel jammer, want ik vond het eigenlijk wel spannend. Ik zat ja? woensdag volgens mij gekluisterd aan de radio en het nieuws te bekijken. Ja, ja, is het dan een leeuw? Maar je had niet zoals, dus ik ga er gewoon zelf naartoe om te kijken of ik hem... Uh... Nou, bijna wel. Ja? ja. Oh man, wat eng. Dat doe je toch niet? Ja, nee? nee. Ik, ik, dat je denkt van nou, ik ga, ik ga Prins Bernhard uh, oproepen en uh, <laughs> ik ga gewoon met, met hem gewoon lekker... Even lekker die borst in. Even lekker schieten. Ja, lekker schieten. Ja, ja, ja je, je kan het doen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is mijn epifa-moment deze week. Dat is jullie epifa-moment? Nou ja, toch uh, Timmermans, hè? Timmermans? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat een hoop gedoe over Timmermans, hè? Nou. Ja, en moet hij nou de PvdA leider worden of niet? Weet je wel dat hij de nieuwe premier gaat worden? Ja, ja oké. Okay, nou, rustig ja. aan, rustig aan. Ik vind hem zetten. niet knap genoeg eigenlijk, maar ja... Uh... Nou ja, het, ik, ik, ik hoorde afgelopen week een stukje op de televisie. Dat was toch wel vrij duidelijk? Ja, dit ja. was wel een indrukwekkende speech, toch, Jeroen? Ik vond schandalig. Alles wat deze man hier zegt, is gelogen. En hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet... Hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is. Precies, het is allemaal niet gebeurd. En daar speelde hij mooi mee. En de afgelopen week maakte hij nog even een foutje. Was die boom erop omgevallen? Ergens in Haarlem was het uh, ja? een auto gecrashed. Ja. En toen maakte hij weer een, een speling zo van... Ja, dat komt allemaal door de klimaatverandering. En dat hebben wij in werking gezet. En daar moet het klimaatbeleid allemaal anders. En daar ga ik aan werken. En de nabestaande van deze vrouw, die is overleden... Die had zoiets van, wat? Waar, waar, waar worden wij nu ingetrokken? Het is helemaal niet duidelijk dat door wind, dat door die klimaatverandering, de wind gaat waaien en de boel gaat omvallen. Dat belang is buiten. Ja, maar zomers heb je wel vaker een grote ah. droogteperiode. Ja. ja, ja. Dus het ja. kan niet anders. Maar ik moet wel vertellen: ik ben vorige week wel langs de plek gereden. Waar die mevrouw waarschijnlijk onder die boom is gekomen. Want er stonden allemaal bloemen langs ja, weg. Ja, mm -hmm. Ik zag ook een foto dat die, die, uh, die man die daar nog wat bloemetjes neerzet. En uh, die heeft daar ook een, uh, iets gemaakt, ja, gecreëerd. Ook wel logisch, dat is heel knullig. dan je in de auto zit een boom om je auto krijgt. Jezus, hoeveel kans is daarvan, joh? Ja, die is wel nou, dus die no, echt wel al de, de, de, het lot uit de loterij. Maar helaas viel er niks op. Nee. Dus Alleen de, een boom. Dus oh. ja, de vraag is teruggekomen bij Timmermans. Is dat een, uh, is dat een goede minister-president? Hij gebruikt wel heel veel emotie. Ja, het, is, het schijnt een, uh, een direct, een uitgesproken man te zijn. Ja, ja. ja. Maar ik zag ja. wel dus alweer een stuk... Het spannend. Ja. Ik zag, ik, ik zag wel alweer een stuk van, uh, met een foto van zijn huis. En er zitten niet eens zonnepanelen op. Oh. En je hebt niet eens 17 slaapkamers. <laughs> en je hebt niet eens een vluchteling in huis genomen. Oh. Dus 17 er er, slaapkamers? Dat is echt veel, ja. Het is bijna Buckingham Palace. Was je het in het hotel waar je nacht nou, een nachtje bivouqueredde? Ja, dat is wel een mooi iets wat ik Ja. Zag, ja. Wat was hij dan? dan? Nou ja, hij zal waarschijnlijk net in België wonen voor de belasting. Oh. Nee, echt serieus. Als dat oh, nog al, no. al een keer uit zou komen, dan is het helemaal uh, klaar. Kan hij niet terug naar Limburg. Maar voor het salaris hoeft hij niet te dienen, doen, hij verdient nu veel meer. Dat stond er ook bij. Hoeveel ja, haaldienden en hoeveel onkostenvergoeding. Okay. Oh, wow. De politiek ga je alleen in voor je, voor je ego. En om het, ja. de idealen die je hebt... Die maar die paard negen... moet eraf, in ieder geval. Die ja. paard? Ja. ja? dat krijg je toch een beetje een heel ander gevoel bij als je die baard Ja, dan maakt. zie je wat energieker uit. Vind ja, ik uh, Hij lijkt een beetje vader Abraham. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja, gelijk. Hij kan ik, zelfs een bijrolletje doen in de Smurvenfilme. Oh, ja, ik denk, ja. misschien gaat hij nog cadeautjes uitdelen. Uit, uit, uit dat zou ook nog kunnen. Dus denk, oh. Merry Christmas! Ja, ja, ja, ja. Precies, Dat zou ook nog kunnen. Misschien kan hij, als dat allemaal Laat niet lukt, kan hij altijd nog worden. kerstman worden. Kerstman worden. Zijn er ja. te weinig. Hè? Ja. Te weinig Sinterklaas ook. Ja, niemand ja. durft zich wel handen met aan te branden. Dus straks krijg je weer iets van... Wat... Nee, dat klopt niet. Dat vind ja. ik discriminerend. <laughs> provocerend doe het allemaal maar op. Nou goed, twee uur lang we horen Met ieder eraan een stukje muziek. Niet te lang, hoor. Nee. Ik zeg gewoon even keep on moving. Loving in stereo. jungle. Uh, Goedemorgen bij Toebal If you Dat was waar muziek op de. Zaterdagmorgen. Keep on moving in advies. Nou, ik zal hem niet opvolgen hoor. Ach, laat die elektrische fiets gewoon thuis staan. Je hebt zo vermoeiend ook met je, met je been nog bewegen. Pak gewoon de auto, we hadden allemaal schelden Zou je altijd allemaal wel uitzitten? Ja, dat zijn niet mijn tekst hoor, die hoor ik thuis altijd. Oh, oh <laughs> mijn ja. mijn kinderen. Die hebben we, zo, we maken hier nou druk om, man. Er zijn echt andere dingen in het leven die belangrijker zijn. Oh ja, wat voor kleur broek je moet kopen. Oh. Hè? En uh, is, is dat pakketje wel op tijd voor, voor, voor je? Als je straks op vakantie gaat, weet je. Mm -hmm. Met een hele dure, korte broek ja, goed. maakt het ook allemaal niet uit. Nee. Ja, goed, even frustratie. Was dat frustratie van thuis? Dat leek er wel op een je. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken de kranten in en wat er allemaal speelt in de kranten. En uh, de gokker is immuun voor de reclameban. Ja, het viel mij wel op. Ja, vanaf 1 juli zijn er minder reclames voor goksites. Oh, het goed? oh daar wilden ze aan werken. Ik ja, had het u, was, was het jullie uh, opgevallen? Nee, want ik nee. heb er niks mee. Nee, nou ja, mijn zoon heeft toch al iets met gokken. En hij komt als het naar meneer als hij weer wat gewonnen hebt. Niet huilig naar beneden als hij wat verloren heeft. Nee, dat laat hij zichzelf niet zien natuurlijk. Nee, dan dat ligt hij ik. onder zijn bed te huilen. Dus hij komt heel vaak naar beneden. O, hij heeft wel heel veel gewonnen. Maar ik weet niet hoeveel hij verloren oh. heeft. Dat weet ik niet. Oh. Maar goed, hij zegt dat hij heel veel geluk heeft. Maar goed, dus uh, dit schijnt niet te helpen... De, de reclame op band. Want op een of andere manier... als je op, op zo'n uh, zo gokkersite zit... Dan weten ze je altijd weer de trick om langer te blijven. En als je uiteindelijk daar vaker op geklikt hebt. Dan krijg je toch weer uh, allerlei reclame op je eigen site. Dus het, op een of andere is het. Nou werkt het niet helemaal. En uh, ze zijn erop aangesproken. De kans, speelhouders, De aanbieders. Zeggen van, ja, ja dat is altijd weer met uh, zo'n site natuurlijk. Je wil toch wel mensen dat ze bij je blijven. Je gaat niet een site maken die niet aantrekkelijk is. Dat heeft nee. niemand natuurlijk. Nee. Dus dat is ook wel waar. Nou goed. Mm. Uh, we zullen het afwachten. Het schijnt echt schrikbarend toegenomen te zijn. De gok. Uh, verslaving, hè? hoeveel mensen er ook wel niet... Uh, in januari 2022 90 miljoen euro in nee? januari van dat jaar. En uh, dat was... Uh, van dit jaar was het... Uh, uh, kijk hoor. Oh, ik kan niet lezen. Ik bedoel, was het 1, nee, was 12,4 miljoen. Het is van... Het was van 90 miljoen naar... 12, nou pak je uit. Nou ja. Goed, het is hier veel, veel. veel geld. Het is hier al heel veel, veel geld, geld wat er vergokt wordt. Je ja. moet niet met die pen in mijn krantenberichten zitten nee, schrijven. Nee, dat kan nee. ik het niet meer lezen. Nee, ik, dat klopt. Dat Misschien best best met je best. andere even naar de opticiënt van de week. Ja. Ik heb wel wat leuks te melden. Nou. De dus, vakantietijdperiode is begonnen. Volgens mij is het beste is nu aan de beurt. Oh. Ja. We zijn het laatste. Ja. Ja. We zijn laat. Nou, ja. Het is een bedrijf dat heet Bergman. En dat mag uh, Oh, de maakt, uh, Ja. Nee, nee, nee. nee. Die maken, uh, Dat is een kampbeheerder. En die maakt het je makkelijk op vakantie om de, de tent voor jou op te zetten. Dus oh, oh ja. zorgeloos van vakantie genieten. In alle weersomstandigheden. Een Geen gedoe. Stress En alles, ze zetten de tent voor je op. Nou, ik heb dus zitten kijken. Wat kost dat dan? Nou, wat kost dat dan? Nou, kost je wel een paar honderden euro's. Dus er later... om hem te laten bouwen? Nou, om gewoon je tent te laten opzetten. Jij koopt een tent van 500 euro. Ja? Je laat hem opzetten door Berg, Bergkamp. Nou, dat kost je 400 euro. Maar wacht even. Is het niet gewoon veel handig gewoon om een kant-en-klare tent dan Nou ja, dat huur? lijkt mij ook. Hebben jullie ervaring met tenten opzetten? Ik nee, vind het, het vreselijk. Ja. Nee, ik, ik heb het ook wel vaker. Ik vond het altijd wel leuk. Is ja, zo'n klein tentje. Zo'n één heeft twee persoons, persoons tentje nou, even met een beugel grotere te zitten tente. doorheen. Ik had vaak een dwaartent. En wat? Ja, die zijn heel goed. Die zijn dus heel goed. Wees dan tweedehands, joh, die altijd lekt. Dat is wel zo. Wow. Wel, is wel gezellig. is wel gezellig. Overdag ben je bezig met te restaureren. En s'avonds gaat hij het houden. Snachts ben je actief om het water op te vangen. Ja, om het water vangen. Dus dat is een ja. hele actieve vakantie geweest. Nee, dus als vind... je geen zin hebt om je tent op te zetten, neem contacten met Bergman. Die zet de tent op. Te Maf, op. en dan proberen ze toch een soort gat te vinden van iets daarna. Gaat je? Oh, mensen vinden het wel leuk om een eigen tent te leveren, ja. die mee te slepen. Precies. En dan komt iemand anders de trein oplopen. Zal ik hem voor je opzetten, buurman? Ja, ja. Dat is goed. Ja. Kost wel 400 euro, ja, dat ja. had ik begrepen. Nou ja, het is tijd. Dus, uh, nou, ik denk altijd, ga dan naar de camping en vraag gewoon van... jongens, wie kan me even helpen om een, om een haring in de, in de grond te zetten? Ja, voor een kopje koffie. Ja. Een kopje thee. Ja, het is toch hartstikke leuk om de buurman even ja. te vragen... want ik kom er echt niet uit. Nee, ik Weet zeg je dan, voor dat geld, huur ergens een staak ergens... dan ja. klaar. Maar ja, mensen ja. hebben dan wel weer het idee van... Ja, misschien van die doorgezette matrassen... en opgedroogd uh, uh, man, mannelijk vocht. Ja. ja, maar wacht even. Je kan ook je eigen, gewoon je eigen beddengoed meenemen. Ja. Je eigen... Ja, maar je, ook ja. nog uh, die, uh, die beestjes. die uh, Zilvervlies. Uh, nee, nee, nee, die, die beestjes die je uh, steken. Die uh, bedwansen. Oh. Ja? ja, dat is natuurlijk ook eng. En Dat is het wel je eigen spullen. Is, is, wacht, is er niet zo'n hand? Blijf thuis. Ja, eigenlijk wel. Ik denk gewoon dat het echt de oplossing ja. is. Blijf gewoon thuis. Je hebt alle gemakken. In Zandvoort ja. ja. ja. helemaal. Ik hebt ja. het strand voor de deur. Jazeker. Ja. Je ja. auto parkeren bij Ikea en uh, met de ja. trein deze kant op komen. Ik ben je hebt ja, alleen en je hebt nergens last van. Ik thuis. heb alleen geïnvesteerd in, in twee bedjes op het strand. Dus daar kan ik gewoon liggen. Ja, goed. Nou, je weet wat je moet doen. Gewoon thuis blijven. Doe de deur dicht en de ramen dicht. Je weet nooit wat er buiten allemaal And all that's left is conversation, conversation, conversation. Kids are running wild. And we don't need an occupation. Occupation, occupation. There goes another one. A father to a son. A friend to a friend. And another waste of time. As politicians lie. Again and again. yet yeah, again and again. Again and again. Oh!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 Langdradig. Toeback leeft. She was part of the Air Force. I was part of the band. I always used to burst into my hand. And my, my, my imagination. I was living my best life. Living my parents way before. Pain, penance, and verbal propels. And my, my, my, my cancellation. And I fell in love with a boy, it was kind of lame I was Rambo and he was Paul Verlaine I was coming off the hinges, living on the fringes. I'm my, my mind, imagination. Oh, yeah. Enough about me now. You're gonna talk about the people, baby. the idea. <laughs>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 Ook gehad op school, hoor. Klassieke muziek. Maar niet te lang. Nee, dat heb ik ook zoiets van. Niet te lang met klassieke muziek uh, rondstrooien. De uh, 1975's en gewoon nog Circa circo waves. Hell on earth. Ja, die temperaturen gaan omhoog, hè? Mm -hmm. Nou, waar dan? Hier niet? Jawel, het is hier hartstikke warm de Ja, oké. Okay. Oké. Nou, krijgen... ik... Oh, wacht. Ik heb de airco hier nog aan staan. Ja, lekker. Ik heb mijn jas aangehouden. Ik heb een sjaaltje omgedaan. Nee, die airco moet wel aan blijven. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar nou, het is wel zo, er komt slecht weer aan. Ik, ja? ik reed net op de fiets... Ik zag al donkere wolken trokken zich samen. Yeah. En dan heb je natuurlijk ook weer kans op onweer en zo en uh, warmte. Maar ik vind het wel fijn dat het gaat regenen. Maar afgelopen vrijdag zijn in, Zwits in Zwitserland vier mensen getroffen door de bliksem. Oh. Maar de eerste twee die waren gewoon aan het werk op het veld, werden geraakt. Komt de hulpverlening aan? En uh, die, die worden ook door de bliksem getroffen. Nee. Dus uh, ze zijn dus ter plaatse allemaal gecontroleerd. Ge maar die 41-jarige man en, en de jongen die aan het werk waren. Die zijn echt met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. dus ja, Soms zie je ook best wel dat ze dan uh, zo'n entree wond hebben en een exit wond, weet je wel. Maar dat staat hier niet bij. Maar, oh. uh, Ik vind het altijd zo eng dat, idee, dat je door zo'n bliksem zo geraakt wordt. Ja, zeker. Ja. Niet dood dus, maar wel ernstige wond. Ja. Maar vier, vier van één onweersbui. Ja. Vier bij elkaar. Dan kom je aanrennen om te hulp te bieden. En dan word je ook geraakt. Oh, het, weer. Het is heen. gewoon zo zonde dat je die onweersbui weer niet kunnen vangen. Die, die bliksem. Want daar zit zoveel energie in. Hè. Mm. Dus dat, <laughs> nou, die bliksem er... bliksemgeleiders dus kunnen ze die niet aansluiten dan. Of... Ja, maar God, ja, die, dat... die accu's gaan heel, heel snel stuk. Ja, maar. Lightning, Hoe vaak slaat hij op één plek in? Hè? Dat is ook zo'n spreekwoord, hè? Ja, moet je antenne steeds hoger gaan. Ja, goed, daar zijn ze vast mee bezig geweest, maar het lukt niet helemaal. Sleuteltje aan de vlieger, hè? Wie heeft dat niet gedaan? Ja, heb jij dat gedaan? Ik heb het wel eens gedaan, ja. En lukte dat? Nee, oh. ik, durf, ik durf hem niet aan te raken. <laughs> het sleuteltje niet? Nee, het sleuteltje niet. Want nee, dat, nee is... dat andere, ik denk, ik durf hem wel aan te raken, Nee, maar, maar, maar sloeg de, de bliksem echt in het sleuteltje op dat moment of helemaal niet? Nee, nee. Nee, goed, ja, goed. het zei die vriendin. van. Hou nou maar haar nummer op, idioot. Oh. Ja, maar gewoon even proberen. Dat is wel leuk. Nou, ja, goed, toen zijn we nog een biertje gaan drinken. Dat hadden we ervoor ook gedaan. Oké, oh. okay, nou, uh, wat dan meer? Ja, nou, ja, we, als we het dan toch hebben over het weer. Uh, Zuid-Europa ligt natuurlijk helemaal plat. Ja, 40 graden. Haarst, ik weet heet. Ja. Maar ja, de Iceman, Wim Hof, oh. die is uh, aangeklaagd. Ja, heb gewoon gehoord. Bizarre de, verhaal. Ja, voor 67 miljoen ja. dollar is die man aangeklaagd voor de dood van een tiener. Nou, De 17-jarige verdronk vorig jaar augustus thuis in het zwembad. Maar wat blijkt nou? Die Wim Hof die heeft verteld van... doe je ademhalingstechniek... maar doe het niet bij water, in water, met water. Ja, en als je het toch wilt doen, ja. doe het zittend. In de, en vraag altijd iemand die erbij kan zijn. Zittend. Ja, klopt. Maar ja. ja, dit is ook echt... Ik, ik hoorde het nieuws. Ik denk van... Mm, 67 miljoen. Ik denk dollars of euro's. Ik denk van nou dat moet gewoon Amerika zijn. Dat kan ja. niet anders. Ja, het maf is dat die familieleden... die moeder geloof ik, die is uiteindelijk... nee, die vader die zat eigenlijk gaan kijken... op de computer van, uh, die, uh, van die dochter. En die kwam dus allerlei berichten tegen... en allerlei dingen tegen van... Uh, waar zij op had zitten googelen en waar zij mee bezig was geweest. En uiteindelijk kwam ze zeggen van... Hey, die ademhalingstechnieken, te daar is je mee bezig geweest. Ja. En uh, ja, dat is wel we we heftig... Ja, je probeert ja. iets de wereld in te slingen. En ik hoor hem op Radio 1 volgens mij, die zoon die pakt deze rechtszaak op. Want die is verantwoordelijk ook voor de internetsite en uh, oh. de, de contact naar buiten toe. Okay. En die zegt ook van, uh, ja, wat, in eerste instantie probeerden we het achter een betaalmuur. Maar dan uh, zeggen mensen van, ja, jullie willen geld verdienen aan ons. Nu hebben we het gewoon openbaar gemaakt. En dan leggen we het goed uit wat er moet gebeuren. En dan worden we nog weer verantwoordelijk gehouden. Ja, moeilijk. Dit ja. Mm. is het is een lastige punt. En, ja. uh, het zijn niet een paar miljoentjes, 67 miljoen. al nou, volgens mij. Ik ben benieuwd, voor mij gaat het niet Bizarre. lukken. Voor mij gaat het ook helemaal niet lukken. Nou goed, we gaan even één plaatje doen en straks hebben wij de Zandvoortse berichten voor de klaarstaan. <lacht> Baby Queen, weet je wat echt helpt tegen een beginnende hoes? Luister naar toepakken. Ik was crying at a party, which is not unusual of me. I was sitting all alone, I heard somebody say hello. I looked up to see a girl, she said what's wrong, I said the world. She said well what's so bad about it?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 She said, well don't be so naive, it's been proven space is exponential, so this is all inconsequential. I said, If it's inconsequential, then there's infinite potential. She said, We kunnen is alles, don't je think? We kunnen niet Ja, half negen geweest alweer. Het is weer tijd voor... Zandvoortse berichten. Zeker, Zandvoortse berichten hebben wij hier voor u. En het Culinaire Weekend... Uh, ...was uh, hier in Zandvoort vorig weekend... ...begon op vrijdag en het liep tot en met zondag... ...en uh, nee. ja, het was een beetje onrustig door het weer... Mm -hmm. ...maar uiteindelijk werd het steeds druk en druk... En zondag was echt de drukst... ...veel families en vrienden en ook vriendengroepen... ...waren hier naartoe gekomen... ...en er waren uit de hele wereld... ...wel een verschillende soorten voettrucks uh, gekomen... ...uit ja. Duitsland, van die lekkere worsten... Frankrijk Duitsland... Uh, ...USA, Italië... En uh, het waren weer drie vrienden die het hebben ge georganiseerd. Ik heb het over uh, uh, Edwin Sibbel, uh, Bart Lambers en uh, uh, Jan, uh, John Swiers. Die hebben het georganiseerd. Die hebben ooit eens uh, samengezeten. En hebben gezegd: Nou, ja, wat zouden we nog eens kunnen bedenken hier in Stantwoord? Nou, een mm -hmm. ander soort eten een keer. Nou, laten we van die voetdrugs komen. Nou goed. En er was ook uh, amusement, brassband. Was er Fabian van Blinden en een soort Ruud Jansen? Zo is Dank jezus, zeg Fabian. Succes ermee. Je een soort Ruud Jansen ben je dan? Om daarmee te vergelijken, voor. Nou, nou oh. hij is wel fenomenaal, jongen. Ja, oké. Ik hem heel goed. goed. goed. Uh, zoveel lokale ondernemers uh, zijn ook sponsors geweest. Dus dat is ook wel heel mooi om even te noemen. Want ja, ze allemaal afwachten of dat geld allemaal weer terugkomt. Hè, want ze gaan allemaal naar die foodtrucks. trucks. Ja, ja. ja. Yeah. Lekker dan. Nou, wat is er uh. nog meer te melden? Ja, nou helaas. De uh, reuzenrad dit seizoen ja. gaat niet naar Zandvoort. Ik gaat niet komen. Onbegrijpelijk dat de gemeente dit afhoudt. Ja, het is bijzonder. Er wordt nog een kamervraag opgesteld, wil ik het zeggen. er kamervraag. is er op het uh, Badhuisplein uh, dat een aantal jaren uh, volgens velen de skyline van de Zandvoort. bepaalde. Ja, ja. Dat is de zomer. nou, dat klopt dan. Ik heb wel heel hele leuk... mooie foto's ervan. Ja, ja, want als je richting zuid zeg maar, loopt en dan kijk je, draai je dus om, met je snuffert naar richting centrum. Nou, dan zie je mooi zo'n zo mooi verlicht. Ja. Dat is de skyline. Dat we het geeft wel een, een, een groot gevoel, weet je wel. Ja. ja ze ja. waren de eerste uh, twee maanden hier toen, uiteindelijk vorig jaar nog tien dagen. Nee? Vier weken? Tien ja. dagen? Zo, ja, tien dagen. En uiteindelijk uh, was het nu nog wel terug te brengen naar een aantal dagen of zoiets. Maar dat was ja, opbouw en afbouw zo kort, uh, zo duur. Dat Ze dachten, nou, daar gaan we niet aan beginnen hoor. Kost zo duur, ja. Dat is kost zo, zo duur? duur. Maar ja. Is maar de kost kost kost duur. Oh, zat het ook alweer. Root Waarschijnlijk... Duren. Is duur ja, Waarschijnlijk staat er wel weer een, een, een, een reuzenrad op het circuit. Of, ja, dat was vorig jaar wel met de Grand Prix. Oké. Okay. Ja. Een extra reuzenrad, dus ik neem aan dat die daar wel staat. Maar ja, dan moet je ook een kaartje kopen voor de circuit en dan wordt hij wel erg duur. Ja, oh, dat is, is wel waar. Ja. In deze tribune vinden het niet erg dat ze dan bekeken worden vanuit de. Nee hoor, die worden ja, okay. continu bekeken met allerlei drones volgens mij. Okay. <laughs> er is uh, voor de kust van Zandvoort. zijn afgelopen dinsdag meerdere spitssnuitdolfijnen waargenomen. Oh, vrij verontrustend eigenlijk. En, ja? Deze dolfijnen zijn echt de diepzeedieren. En het, waren, het was een groepje van twee, mogelijk vier dieren. Maar je ziet er, er een filmpje bij. En dan uh, zie je gewoon dus dat, dat mensen die uh, dolfijnen van de kust weg proberen te houden. Want uh, blijkbaar willen ze de kust opzwemmen. Hmm. Dus uh, moet je maar kijken welke, want je ziet daar het filmpje. En uh, ja, ze zijn dus. Uh, ze zeggen ook als je ze weer ziet: bel dan even SOS dolfijn... Ja. En dat is uh, een nummer uh, op CFM Zandvoort. Die heeft ook een eigen Facebookpagina. Daar staat een telefoonnummer. Ik ga het proberen op onze eigen site uh, te delen. Ja, en uh, ga niet aan ze trekken. Want dan word je een dolfijn. En niet rukker. op ze zitten. Oh ja. Sorry, we zijn, een we zijn er weer. Ja. Ik heb er niet over gehad, hè? Nee, weinig animo voor de infoavond van uh, de Formule 1. Uh, en, uh, nee, vorig jaar hadden ze zeg maar, uh, een infoavond. Er kwamen heel veel mensen op af. Die dus, zeiden: oh leuk, laat me informeren. Nu waren er niet zoveel voor. En het belangrijkste punt eigenlijk tijdens de infoavond was... dat er geen uh, bewonersdag komt. En de bewonersdag is dat, dat de bewoners daar naartoe kunnen. Je krijgt een rondleiding en die wordt alles uitgelegd... waar ze mee bezig zijn op de Formule 1. En uh, het smoesje was, sorry. Nee, dat is geen smoesje. Nee, ze hebben er helemaal geen tijd voor. Want ze zijn zo druk bezig. Echt, ze hebben het pijn in het hart. Hebben ze medegeld dat het gewoon niet haalbaar is om een rondleiding te geven. En als we, als we betalen? Oh, dan kunnen we nog wel even kijken of het kan. Nou goed, ik, uh, ik heb er mijn vraagtekens bij of dat echt zo is. Maar goed, uh, Roy Heers uh, zegt dat het niet haalbaar is. En het echt heel spijtig is. En, nou goed, dat, is, dat is jammer. En verder hebben ze nog uitgelegd dat het onder andere de, de spoorwegovergang van de Haltestraat. En bij de, uh, kijk hoor, nog eentje, twee uh, spooroverwegen wegen gaan dicht. Uh, ja. Dan moet je omrijden, want er komen zoveel treinen die heen en weer gaan... om al die mensen aan te voeren, dus dat dat onbegonnen werk is. Hmm. Dus, nou, ik vind dat... het wel onhandig, want als ik dan uh, hier naar CFM moet... Ja. moet ik uh, echt uh, omrijden via bovenlangs. Ja, ja precies. Ja, maar zeker extra... als je helemaal aan Eind Noord woont, dan je moet je helemaal in het, uh, hmm. in het om... Ja, zeker. Dat is wel dus, irritant. Uh, uh, maar goed, uh, uiteindelijk is dat vanaf donderdag 24 augustus... 8 uur s'avonds tot uh, 28 augustus 5 uur s'ochtends. S. Dat je okay. het even weet. Okay. Goed vertel. Nou ja, het is natuurlijk minder weer dit, uh, dit weekend. Minder warm. Dus daar heb je eigenlijk misschien wel zin in, in binnenactiviteiten. Nou, toch is het leuk om nog een keertje aan te halen. Dat is het Zandvoorts uh, Museum. Dat is het museum waar de Formule 3 racewagens uh, uh, ja, zeg maar worden uitgestald... en te zien zijn door middel van uh, filmbeeld, foto's, voorwerpen. Dus ja, als je een leuke binnenactiviteit wil, ga naar het Zandvoorts ja. Museum. Het is geopend van woensdag tot en met zondag, vanaf 11 uur tot vijf uur. Het is nu nog rustig te bezoeken. En als je het tijdens dat weekend wil doen, dan is het niet zo'n aanradertje. Dat is nog een hele onderneming ook wel goed. Tot zover de Zalkfortse berichten. We zijn op zoek naar het huis van Frans Timmermans, zie ik. Oh, we hebben het al gevonden. Ja? Is daar echt een huis? Oh. Oh. Blijf luisteren. Kan die kamers verhuren? Kan makkelijk. Ja, kan makkelijk. Dat kan makkelijk.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 The <laughs> Make a hundred. Ja, ik ben binnenkort mijn uh, inkomen nog even te verdubbelen. Ja, gaat niet zo moeilijk. Je hebt een uitkering. Okay. Hoewel die uitkering tegenwoordig in Nederland helemaal niet zo slecht is natuurlijk. Nee, nou, daar moeten we vanaf. Daar moet echt wat gaan veranderen waardoor mensen weer aan het werk willen. Vandaag een groot stuk in de telegraaf gelezen te over over circus draait op volle toeren. Ja, we krijgen nieuwe politiek. En de lobbyisten zijn nog fanatiek bezig. Van, oh ja, dan kunnen we natuurlijk een beetje op het verkiezingsprogramma wel invloed uitoefenen. Ja. En dan kunnen we allemaal gaan vertellen, dit is belangrijk, dat is belangrijk. En dan gaan de politieke partijen van, oh, dat is echt een puntje van ons. Dat willen wij wel, dat puntje van. Dus dat schijnt echt uh, fanatiek te zijn. En ze zeggen natuurlijk dat alle partijleiders weggaan. Maar de partijen blijven nog wel. Dus de lobbyisten hebben nog gewoon uh, een grote kans... om de voet tussen de deur te krijgen. En ja, het is ook wel maf dat sommigen... Nieuwe politieke leiders moeten ze natuurlijk helemaal laten inspreken door lobbyisten. Wat speelt mm -hmm. in de wereld. Mm -hmm. Kijk, een zakenkabinet. Waar sommige uh, politieke partijen waar ik ook niet zo fan van ben, uh, was, uh, Jerry Baudet was echt voor een zakenkabinet, is mm -hmm. natuurlijk altijd uh, een tijdelijk kabinet tussenin, zeg maar. als het echt helemaal weg is. Die zijn vaak mensen, zijn vaak mensen uit het werkveld die hebben heel veel ervaring van mm -hmm. het werkvak. Mm -hmm. Maar dat, daar verwijder je dan later ook weer van. Maar die kunnen in het begin heel veel betekenen, volgens mij. Je ja. snapt hoe het werkveld eruit ziet. Ja. Maar goed, dit soort nieuwe politieke leiders... moeten zich helemaal laten inspreken door lobbyisten. Wat is er belangrijk? En dan inlezen, inlezen. Spannend jaar, ja. eigenlijk. Spannende ja, ja. ja. Wat gaat er gebeuren? Al nou. die mensen roepen... Hey, he, eindelijk gaat Rutte weg. Nou, dan wordt het beter. <laughs> Zeker. <laughs> dat doen we zo even. Helemaal geen punt. Het is ah, niks of... Stikstof doen we niet, en dat doen we niet, en dan gaan we gewoon lekker weer alles opbouwen. Ja, zou het zo makkelijk kunnen zijn, ik weet het ja. niet. Ja. Ik heb trouwens wel heel triest nieuws uit Italië. Ja, nou, doe maar Want oh. de namen van niet-biologische lesbische moeders worden uit de geboorteakte van hun kinderen geschrapt. Dat is het gevolg van een nieuwe wetgeving van die regering van uh, premier Giorgia Meloni. Ja? En uh, dit is de Noord-Italiaanse stad Padua, die is de eerste stad in het land dat de nieuwe regels gaat inzetten. Het gaat tot nu toe om geboorteakte van 27 kinderen. En als je dus nu dan wel, uh, de niet als niet-biologische ouder... moet je dus nu een procedure opstarten om het kind legaal te adopteren. Oh, Oké. Okay. Nee. Maar ik vind het wel. Uh, de, ik denk dus dat het huwelijk of wat dan ook daar ook niet meer gesloten kan worden. Nee. Nee, dat Want, uh, zei je We gaan we weer helemaal terug in, uh, in de donkere tijden van de middeleeuwen. Nee. Ik vind het wel heel jammer hoor. Nee. Ja. Ik ja. denk als jij samen. Uh, het wordt allemaal te vaag, jongens. Gaan we even helemaal weer terug gewoon naar de hoeksteen van het, het gezin? Het gezin, ja. ja. En het mag niet met twee moeders. Nee. nee. Ook niet met twee vaders? Nee. nee. Dus uh, ja. Nou, daar blijft te weinig over. Ja, is dat, dat, kind, ja, dat kind is wel de dupe van alles natuurlijk. Ja. Ja. Dat is misschien moet de regering meer verantwoordelijk worden gehouden voor het opvoeden van het kind. Dat wordt er toch al sowieso meer. En nog even, de kinderen worden gewoon na de geboorte weggehaald. En die worden weer in, uh, in zuigelingen, parken... worden ze bij elkaar gestopt. Ja, en ja, je hebt een kans op om hem terug te krijgen... als je aantoont dat je financieel oké okay bent... en dat je ook geestelijk goed... Uh, oh, dan en dan mag, hopen dat dan je je eigen kind in. terugkrijgt. Ja, precies. Dus misschien krijg je nog wel een ander kind Ja, die terug. past oh, beter bij je. Ja, blauwe ogen. Ja. Dus, oh, wat erg. Ja. ja, nee, ik moet er niet aan denken. Nee, ik vind het echt schrijnend. Nou ja, goed. Een heel stuk in de Telegraaf gelezen te lezen over lerarentekort. En uh, daar is nu de, de stelling van... moeten we uh, van vijf dagen naar vier dagen les gaan... omdat we gewoon geen leraar hebben. En uh, de leraren willen geen leraar worden. Ten eerste omdat ja, het is moeilijk in staat voor de klas. Nou, dat is toch het minste. Maar er wordt tekort betaald, zeggen ze. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, heel veel... Uh, Ouders voeden hun kinderen niet op en laten het over aan leraren. En als de leraar een beetje te hard voor leert, nou, dan komt die ouder wel even verhaal halen. Dus die leraar denkt zelf. Nou... Ik wil wel lesgeven, maar kan ik niet op een moeder maar voor lesgeven? Die zijn gemotiveerder. Oh. Dus vandaar dat heel veel leraren gewoon wegblijven. Oh. Gaat geloof ik naar België of zo. was het bericht van een half jaar geleden. In België worden ze meer uh, prettiger ontvangen. Dus straks krijg je dus. meer homeschooling. Want uh, ja, ze kunnen niet meer naar school. Nee, wat doen ze met die vrije dag? Ja. Wat ja. Ze doen? Ja, en Aan zelf werken? Nou, dat niet alleen. Maar je hebt ook te maken dat sommige kinderen er ook niet alleen thuis kunnen zijn. Dus dan moeten nee. die ouders ook weer minder gaan werken. Ja. Jongens, een nieuw part, nieuwe regering die gaat het allemaal oplossen. Frans gaat het allemaal regelen. Gaat het allemaal weer? Heel goed. Ja, ja ik heb het twijfels. Ja, ik ook een beetje. Het wordt een spannend moment. Oké, okay, nieuwe plaat van Blur. Ze hebben een nieuwe serie uit Ballad of Darren. Lovers vow Dit is alleen maar oud werk. Echt de kopzongs waren dat. Oh, wel, Blur heeft leuker gemaakt. Song 2, bijvoorbeeld. En dan meer van die geinig blaad. Dit is uit, het laatste cd. -tje. Dat heet uh, Songs of Darren. Ballads of Darren. En uh, Barbaric heette dit. En, uh, nou goed, dat, uh, sommige mensen lopen er helemaal mee weg. En, en sommige andere mensen denken, van, nou, ik vind het maar een beetje eentonige popmuziek. Ja, het is een beetje veilig. Het is een beetje veilig, ja. he? Het is niet zo, met ja, het is geen Nee, nee, nee de song zonk nee. toe was gewoon het was, ja. oh, lekker kort. Er ja. was stevige gitaar even, ja. twee minuten, klaar. Ja. ja. Weet je wel? Er is Elvis heel veel voorbeeld aangenomen toen. Hmm. Uh, nee, dat kan niet Elvis heel dood doen, hè, geloof ik. Oh. Maakt het niet uit. Nou, wat uh, kunnen we nog even uh, uh, uit de wereld van Ana uh, Toveren? Ja, ja, nou ja, studenten aan uh, de TU Delft Die hebben een robotpark ontwikkeld. Oh? Waarmee ze een dwarslesie patiënt weer kan lopen. Oh, wat heerlijk. Oh, wat goed. Ja, zonder hulp kan je weer lopen. Nou, mooi. Ja, ja ik, zit, ik zit ook steeds met te kijken naar een uh, exoskelet. Weet je wel, dat is een, uh, eigenlijk een soort skelet om je lichaam heen. Ja. en uh, Het wordt steeds meer gebruikt. Vroeger waren die dingen echt 8000, 8000 euro. Tegenwoordig zijn ze al zoiets van 4000. En dan heb je gewoon een skelet om je eigen heen. En dan kan je dus veel beter bewegen. Wat een kreeft heeft eigenlijk. Ja, zoiets Van nature. Ja, van nature, ja. Die we allemaal Kijk. proberen uit te roeien nu. Maar ook uh, mensen. mensen in de bouw gebruiken. Ze. als mensen heel veel moeten tillen, hebben ze Fysiek. versterkte benen. Ja. Maar ook doors hebben zo'n corset aan waar ze een arm mee ondersteunen. Oh, om die beweging te doen. En ik heb op zichzelf ook niet heel erg sterke benen. Dus ik denk van nou, zo'n exoskelet. Ik vergeet die elektrische fiets. Ik wil gewoon meteen een exoskelet. Lijkt me ideaal. En ik denk ja, ook, nu is het alleen voor mensen met dwarslazing. Maar ja. ik zie dat in de toekomst gewoon echt wel komen dat mensen daar gewoon mee over straat lopen. Oh. En het kan heel hip zijn, joh. Hmm. Zo'n hip ding. Nou, ga ik, ik, wil, ik, wil, ik vind uh, uh, concerten gaan heel leuk. Maar om dan twee uur daar staan, daar een of andere band te kijken. Oh, mijn god, is dus lang, twee uur staan. Dan kan je lekker huh? al staand hangen in je pak. In je pak? Oh, ja, ja, ja. ja. Dus is dat is toch een leuk oh. idee? Oh, je zit gewoon lekker dan? Ja, ja. je kan in. Dus uh, dat was ook dan gewoon, een heel groot uh, iets? Nee, is niet heel... Ik kan er in tv kijken en zo. Als je zou willen, haal je hoofd eruit. Ga je nee. naar beneden, ga je tv kijken. Nee, nee, nee. Nu sla je door. Nee, nee, nee. Het is gewoon oh, echt een oh, krap oh, om je door. lichaam heen. Oh. Nou uh, mm. ja, nee, goed. Maakt niet ja. Dat gaat de toekomst worden. Maar, maar, maar nog eens. Uh, uh, als je naar bed gaat, je hem uit. Of slaap je er ook in? Of kan je dan misschien... Misschien uh, kan je uh, ja. uh, seks hebben? Kan ja, dat? ja dat, dat je nog een uh, wilde hulp aan kan koppelen. Volgens ja. mij stap je eruit uit je, uit je, uit je pak. Ja? Zodat hij aan de oplader kan liggen om s'nachts op te laden. Zodat hij overdag... Jij hebt die film van Druis Willis gezien. Oh, ja? Jazeker. Die gaat daarover. Daar hebben ze een tweede zelf gemaakt. Die helemaal hetzelfde is, alleen net even mooi. Weet je, dat ziet er mooi uit. En die gaat de straat op, jij blijft gewoon lekker binnen. En je gaat besturen van afstand. Oh ja, maar het is ook wel lekker als je erin zit. En Dat je dan bijvoorbeeld heel hoog kan springen. Ja, dat En dat je dan in ene denkt van. Maar als jij op, wilt niet meer in die rij. Maar als je 3D-bril opzet, dan zit je er eigenlijk ook zo goed als in. Ja, dat is ook. Nou, gemaakt. We zitten even te fantaseren over hoe de toekomst eruit ziet aan de hand van Nexus Ja, dat is het is wel een leuke attractie voor de, op een kermis of zo. Ja, ja zeker. Ik denk ja. dat het veel minder duur is dan zo'n reuzenrad. Nee, nou, we, gaan, uh, we, hebben we, we hebben plek. We hebben plek. plek. Ja, op de plaats maar van een reuzenrad gaan we gewoon zo'n uh, ja. exco skelet neerzetten. En ja, dan kan je grote sprongen maken. Heerlijk. Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Hm. Nou goed, nog enkele muziekjes. Oh, dat laat ik niet overdrijven. Voor uh, 9 uur. Na 9 uur is straks natuurlijk een stukje geschiedenis. Het is vandaag, volgens mij is het vandaag ook, ja, de 22e juli. Oh, er zijn weer een aantal dingen gebeurd. Dat je denkt van echt waar, joh. Ik ga het over je cup, cold en black. Wish you had a little shot of Jack. Size so that, can't complain. Just trying to do the same thing. Might change you all in my truck. I ain't paying no 35 bucks. Kids need shoes, mama needs Levi's. And I'm just trying to keep my dog.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 Zeker, waar is mijn the baard? Zeker, dat kan. I'm, just trying to stay a, hey, hey. I'm trying to stay out of It's AA. Out of. AA, wat is dat? Oh, sorry, ja, was ik even vergeten? AA, ja, de AA. Ja, de AA, ik heb Alcoholis. het is... Walker hates and Country Stuff, die album. Daar is dit op te vinden. Lekkere pop-rock country. Met, het schurkt er een beetje tegenaan. Als het echt country wordt dan... Oh, dan ben ik snel weg. Ja, en Dolly Parton en uh, Jolien, dat weten we nou allemaal wel, dames van boven de 40. Hou daar eens over op. Ik word helemaal bestraft aangekeken. Elke als het ik wat een feestje kom. Nee, ik vind oh, dat niet, leuk? Uh, ik weet een geluk plaatje. Jolien! Echt uh, waar? Joh, hou eens op. Uh, jij danst altijd op zondag, van uh, Rob de Nijs. Dat is ook <laughs> zo saai. Zondag? Ja, op zondag zondag zondag Dat is gewoon heerlijk. Blijf een vrijdag ik de hele dag liggen, ja. bij je. blijf je blijft de hele dag liggen. Maar het werkt okay. nooit als ik het zing. Nou nee. vertel. Oh ja, nou Christine McVie. Wie? De, oh ja, Christine McVie, de Fleetwood Mac zangeres heeft na haar dood 70 miljoen Britse pond achtergelaten. Zo gelaten. Ja, is zeg. er wel een erfgenaam? Nou ja, ze heeft dus geen kinderen. Oh. En uit de documenten blijkt uh, dat ze het grootste deel van haar erfenis nalaat aan haar broer, John John Perfect, en zijn kinderen. En ook een, ja, een aantal goede doelen die uh, profiteren van haar nalaat. Haar Wat bijzonder. Ik, ik dacht dat zij samen met een van de leden van het Ja, dat dacht mijn, ik dus. ook. Oh, ze was toch getrouwd met? Yeah. Ja, inmiddels uh, gescheiden ruzie, Of misschien tegen het huwelijk in al die jaren gehokt. Dat is dan ook nog wat. hè? Dan, uh, ja. dan ben je samen en dan krijg je gewoon helemaal nou, niks. Maar dat is toch zonde. Dan ben je dood. En dan laat je nou ja, miljoenen Britse ponden. Nou, waarschijnlijk was hij geen grote uitgever. Of ze heeft ja. gewoon heel veel geld verdiend. Ja. Dat ik ook heb, niet ik heb ook 70 miljoen euro. Maar ja, ik, uh, ik ben ook niet zo'n grote uitgever. Nee. <laughs> nee, nee hoor. Heb ik niet hoor. Echt nee? niet. Ja. 70 miljoen. Maar ja, dan weet je hoe we het er zoveel geld overhouden? Omdat ze in Europa... Dan gaan ze gewoon met de vliegtuigen in plaats van de trein. Want de trein is te duur. En het vliegen is soms wel tot 30 keer goedkoper dan ja, reizen met een trein. Ik had 5 ja. keer gehoord, maar 30 ja. keer, dat is echt helemaal... Uh... Maar ja, de, de, hoe heet het? Greenpeace heeft dus echt uh, allerlei tickets voor 112 routes vergeleken... op 9 verschillende dagen. Mm. En uh, als je van Londen naar Barcelona wil met de Eurostar door de kanaaltunnel... dan ben je 30 keer zoveel kwijt als wanneer je een vliegtuig neemt. Dus uh, mm. ja, het is wel heel frank. Want het, het blijkt is wel dat vliegen is echt een van de vervuilendste activiteiten die mensen mens kan doen... En uh, voor vlees, eten en autorijden heb je nog wel een alternatief. Maar ja, voor uh, vliegen niet, weet je. Want het scheelt natuurlijk wel heel veel tijd. Ah, ja, ja Ik doe ook best met de trein. Maar inderdaad, als het drie keer zo duur is, als het met de vliegtuig. Ja, ja. ja er ja, zit hier een meneer die zit te kijken. Van, die zit schuldig te kijken, terecht. Ja, ja ik doe er aan mee. Heel hard aan mee. Maar het leuke ervan is, het onderzoek geeft natuurlijk aan... Uh, uh, uh, vliegen is goedkoper. Maar... Neem wel mee, je moet godsganselijke uren daarvoor moet je al naar Schiphol. Ja, daar moet ik niet mee Drie vier kerkend. uur. Ja. En dan moet je terug. Moet je misschien nog, als je pech hebt, nog een uur wachten op je bagage. Ja, nou, maar dat is komt stijf. in Nederland. Ja, maar ja, uh, je stapt in de trein en je bent al onderweg. Je hebt ja, de beleving maar... al dat je tussen de bagage ja. uh, dingen ligt. ligt in het gangpad. Ja. had ik gezien op filmpjes. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Ik, ik heb denk, met vriendin... oh, wat luxe allemaal. Ik heb met een vriendin zijn we toen naar Annecy gegaan met de trein. En we hebben echt in de trein... Was er, waar was helemaal geen plek? Als dus we zaten in het halletje bij de toilet. En iedere keer die mensen die over je heen stappen. En die lucht die eruit komt. En die deur elke keer weer. Oh wow, man, man, man. Ja, ja, ja, nee, ik maar het was, uh, ik heb het er nog steeds over. En al die andere reizen die ik gevlogen, nee. heb, ben ik al lang vergeten. Ja, dus het heeft wel indruk gemaakt. Dus je moet ontberen. Ja, oh. Je moet soms echt pijn lijden om uiteindelijk weer te halen. Wat heerlijk. Ja, ja, maar ik heb ook. Ik vind de trein wel leuk, maar niet te vaak. Tussen de medemens. Nou wel, nog dichter op elkaar. Maar. Ik moet zeggen, ik ben ooit naar Dresden geweest met de nachttrein. Dan heb je een mm. couchette. En dan neem je gewoon een flesje wijn mee. En, uh, en, dat, en het is gezellig. Je hebt een leuke aanspraak. En uh, ik vind het heerlijk. Nou, je moet echt wel heel veel meer dan één flesje wijn nemen. Omdat ik het dan leuk vind leuk. hoor. Ja, maar ja. dat je kan slapen. Ja, zeker. En, en dan ga nog je kouder. eruit. En dan zie je de mensen naar Berlijn nog zitten. Ja. Berlijn nog zitten. Ja. En die hebben de hele nacht rechtop gezeten. En denk ik, ik ben lekker en het is uitgerust. <laughs> het is echt lekker. Yes. Ik heb een leuke nacht gehad. Ik ja. een flesje in mijn hoofd. Ja. Dreaming the sounds that carry me so far away. The freedom now. Forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun so paramount to the seasons. I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let? Yeah, what cost? I'll find the ticket to ride. I've been waiting for the perfect time.